De veerboot voer van het eiland Adonara naar het eiland Lembata. Volgens de plaatselijke politiecommandant zonk het schip nadat het door de hoge golfslag was omgeslagen. Premier Netanyahu van Israël moet vanochtend voor een commissie verschijnen... die de Israëlische aanval op een hulpconvooi voor Gaza in mei onderzoekt. Toen Israëlische commando's een van de schepen enterden, brak een vechtpartij uit en daarbij vielen negen doden. Het verhoor van Netanjahu is deels openbaar. Deze onderzoekscommissie heeft een beperkt mandaat. Er wordt niet onderzocht waarom de aanval zoveel slachtoffers eiste. Wel worden vragen gesteld over het recht van Israël om een zeeblokkade voor Gaza in te stellen. Een delegatie van de Wereldvoetbalbond FIFA bezoekt vandaag België en later komen de inspecteurs ook naar Nederland. Ze bezoeken onder meer stadions en hotels en ook spreken ze met de Belgische premier termen en met premier Balkende. Nederland en België hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld om het WK van 2018 te organiseren. En dat heeft vooral de afgelopen maanden tot veel kritiek geleid vanwege de eisen van de Wereldvoetbalbond. Vandaag en morgen is de FIFA-delegatie in België, woensdag en donderdag in Nederland. De FIFA geeft later vandaag een persconferentie in Brussel. Golfer Tiger Woods heeft zijn slechtste toernooi ooit gespeeld. In het Amerikaanse Akron eindigde hij met een 79ste plaats als een na laatste. Het is voor het eerst in zijn 14-jarige profcarrière dat Woods zo slecht presteert. En zijn afloop dat het een lang seizoen is geweest en verwees naar het seksschandaal. Waardoor hij tussen november en april geen enkele wedstrijd speelde. Het weer. Vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komen mistbanken voor. Verder vrij bewolkt. Vanmiddag stapelwolken en ook wat zon. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journal.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 Just love.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 Ga je een halen morgen dan? Uh, nou, ligt eraan. Wie gaat er winnen morgen? Mijn uh, oh, Mark Webber. Webber? Uh, ja, Webber. Zeg ik, ik vet op. Uh, ja, maar dan kunnen we pas na de, na de race gaan luisteren. Dat schiet ook oh. niet op, natuurlijk. Ja, oh, maar okay. oh. doen we eerst het om buiten. Ga je nou Kom maar.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 Tjus, ze hebben gewonnen. Sommige mensen winnen elke, elke keer een poeltje. Ja, morris. Maar goed, dat was dan een, denk ik het laatste WK-nieuws uh, uit zuid Nou, dan heb ik er nog eentje. Ja, die hadden we ook uh, tijdens het WK. Weet je wel? ja. Ik heb de voetbalversie niet opgezet hoor. Wijs me niet bang. Oké, okay, dank je. Papa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 Is het niet De radio de dus zaterdagmiddag bij CFM. Zelfs op zaterdag, elke zaterdagmiddag te horen tot aan 5 uur vanmiddag. En dan uh, uiteraard weer de heren van Entertainment for You. Het genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Je is eerst uh, We Don't Speak America van uh, Die cup uh, Tezamen met Yolanda Bicoel. En erachteraan uh, Jody Menno, Cassie Canoel. Oh.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 du daller Kramer und von den deutschen Freunden uh, unter uns ach nee ja wir Rundfunk uh, from von San, von sanfort ja gut sehr gut hier bin ich geboren und laufe durch die straßen kenne die gesichter jedes haus und jeden laden ich muss mal weg kenn jeden taube hier beim namen taum raus ich warte auf eine schicke frau mit schnellem wagen die sonne blendet alles fliegt vorbei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 lacht die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu wein wir krelln die Mamas kochen und wir saufen schlaps und feiern eine Woche jede nacht und der mond scheint hell auf mein haus am see wo orangenbaum und glitzerlieden auf dem weg ich hab 20 kinder meines zaun ist schön und alle kommen vorbei ich Am See, Orangenaublätzer liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge Ohren, weißen bart en sitz im garten. Meine 100 enkel spielen cricket dem rasen. Wenn ik zo so daran denk, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. ZFM, ZFM. FM, maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar en zet hem op 106.9. Zie yeah. 24 uur per dag, hete zomerlicht.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 et de soldats moi je pense à l'enfant qui demande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 Antwoord, ook op internet. www.zifmsantwoord.nl Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Bij Sofort op zaterdag word je de, de zil van Cool and the Gang en de Celebration. Nou, ik ben benieuwd of wat te, te vieren valt bij de heren van uh, SV Soforts.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 die heeft, uh, ja, schrik niet, maar met uh, 10-0 gewonnen. 10-0 gewonnen? <laughs> dat is <Bingo. ja>. oh. <laughs> zo. Ik, ik sprak Jan Verleden, de, de, de coach de, van, uh, van het Stand voor 2, twee... nog, nog geen vijf minuten geleden. Hij zegt: Ja, Joop, uh, ik heb gewoon met spelers gespeeld. Die zijn net terug van vakantie, Die hebben nog niet getraind of niks. Ja, en daar blijkt dus uit dat, uh, dat, dat op dit moment uh, dat er nog helemaal ook niet telt. Uh, Pas 4 september uit mijn hoofd. Dan gaat het uh, eerste en het tweede met de competitie van start. En daarvoor worden nog wedstrijden voor de Beker en voor de Haarlem Dagblad Cup gespeeld. En dit is dan een oefening geweest, een uh, oefenwedstrijd geweest tegen Kartwijk 2. Ja, en ik vind die curl toch wel eigenlijk een klein beetje. Ik zou bijna zeggen, geflatteerd. Nou, geflatteerd? Ik, ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. <lacht> maar ik vind het uh, niet bepaald in orde, laat ik het zo zeggen. Op netjes, hè. Maar ja. <lacht> nou, goed, uh,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 gewoon kijken waar je staat. Ik bedoel, verliezen is, is geen schande. En gewoon ja, kijken hoe, hoe, hoe het, hoe het met, met materiaal ervoor staat. Dus uh, Pieter Keur uh, die kan uh, dan in ieder geval wat zijn eerste conclusies gaan trekken. Nou, in ieder geval wat betreft het tweede. En het eerste horen we straks nog wel. Oké. Okay. Tot zover, uh, hartstikke bedankt, Joop. En we komen ja, rond de klok van half vijf nog even bij je terug voor het overzicht van het eerste.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 He, de heren van Medcon, je pakt gewoon een oud nummer, dat gooi je in een nieuw jasje en wederom een hit in Nederland. Oud nummer uiteraard van Frankie Valley. Wat je toch vaker uh, ziet hè, tegenwoordig. en vaker hoort tegenwoordig ook. Oude liedjes weer in een nieuwe versie. En, uh, dan kunnen dat ze... blijft gewoon uh, enorm populair. Uh, ja, gewoon lekker oude muziek. Een uh, nieuw ja. jasje en wederom een hit. Nou het nummer was dus uh, van uh, Frankie Valley, wat ik al zei en uh, de uitvoering die we draaiden was de... Disco Remix, ook dat nog van uh, begging door Metcom. Ja. Uh, dan gaan we nu eventjes, zoals ik u beloofd had, we zouden gaan schoten om half vier doen. Maar ja, dan kwam het voetbal uh, natuurlijk tussendoor. En dat ja, we lopen twee minuten voor hè. Dat geeft voor. Die, die klok is ook een beetje van slag af. Ja, ja dat klopt ook.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 Dat is toch de tijd, mij. Je kunt het ook aan mij kwijt. Zie FM. Na 27 jaar in South African jails, is Nelson Mandela een free man. Al 20 jaar. Waar? Dit is 20 jaar. Zie FM. Zie FM.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 ja de tijd vliegt voorbij Albert-Jan. ja het is alweer. weer een tijdje plaatje was dit Twee we zijn er nog één uur lang yeah. na vijf uur, ja, na vier uur, <laughs> ja. uur, tot aan vijf uur. Tot aan vijf uur. Michael Dublé en heffend met you yet. Met nog genoeg sportnieuws. Uh, we gaan yeah. nog even bellen met Ralf Kras. Ja, over de reunie van de Mariënschool is het. Ja. De, de de Abrams en de Sarahs. En uh, we nog een, nog, ja, nog veel lokaal nieuws, ook nog internationaal sportnieuws. We gaan om half vijf nog even bellen met uh, Joop van Nes. Sam Vandaag de oefenwedstrijd. Belangrijk. Althans ja. belangrijk. Ja. Een zware, zware pot. Dat gewoon, is in ieder geval die wat zeker is. Gewoon kijken waar je staat. Dat en, bedoel ik. Uh, we gaan ook even kijken bij het Theater Suur La Plage. Dat begint vandaag ook. Dat mm -hmm. is ook een hartstikke leuk initiatief. Dus uh, nee, genoeg redenen om te blijven luisteren. Gewoon lekker blijven luisteren. En graag tot zometeen. Dan zijn we er weer.